8 uur. Raymond reed met het NMS-journalicht vanochtend over nieuwe noodkredieten voor Griekenland. De Griekse regering heeft erom gevraagd, nu ruim 61% van de Grieken nee heeft gezegd tegen nieuwe hervormingen en bezuinigingen. De kans dat de ECB de geldkraan weer wat opendraait lijkt met die uitslag minimaal. Dat betekent dat de Griekse banken waarschijnlijk nog een tijdje dicht moeten blijven. De Griekse premier Tsipras wil snel weer met de geldschieters gaan onderhandelen... en zegt dat zijn land gewoon in de euro kan blijven... maar eurogroepvoorzitter Dijsselbloem is somberder over de toekomst van Griekenland. Premier Rutte zegt dat het Griekse nee de situatie nog moeilijker maakt dan die al was. Het UWV heeft vorig jaar ruim 3000 meldingen van uitkeringsfraude terzijde gelegd... omdat de afdeling handhaving het te druk had. Dat blijkt uit interne correspondentie waarover het dagblad trouw beschikt... Het ging onder meer om oude zaken en om anonieme meldingen waarvan de pakkans vrij klein is. Tegenover de 3000 afgelegde meldingen staan er 57.000 die wel in behandeling zijn genomen. Een derde van de studenten leent bewust meer dan nodig is. Zo'n 10% spaart zelfs voor het kopen van een huis, blijkt volgens de Volkskrant uit een enquête van het Nibud. Voor studieleningen geldt een lage rente van 0,2%. 1-2 procent. Wie het geld op een spaarrekening zet, kan het dus aan verdienen. In principe moeten studenten de lening voor hun studie gebruiken, maar dat wordt niet gecontroleerd. De Amerikaanse voetbalvrouwen hebben het WK in Canada gewonnen. Ze versloegen regerend wereldkampioen Japan met 5-2. Het is de derde keer dat de VS de wereldtitel in het vrouwenvoetbal wint. Marco van Basten kan terugkeren bij het Nederlands elftal als assistentcoach van Danny Blind, volgens De Telegraaf. heeft de KNVB een akkoord bereikt over een afkoopsom met AZ, waarvan Basten nog onder contract staat. Hij kan nu voor drie jaar tekenen in zijst. En dan het weer. Veel zon, maximaal 20 tot 25 graden. Morgen een stuk warmer, maar later op de dag en woensdag buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en het Knopen bij plein 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A16 bij het plein Kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Ook op de A20, maar dan richting Hoek van Holland. Staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het plein 5 kilometer door een ander ongeluk. Hier is de linkerrijst zo dicht. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ah, de Weermark komt binnen. Nou, ja. dat uh, belooft niet veel goeds, uh, Albertje. Nee, het valt me nog mee dat geen paraplu bij zich zijn. Nee, inderdaad. <laughs> Volgens gaat het is... regenen vanmiddag. <laughs> het is even ja. na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zalvoort op zaterdag. In deze editie begonnen we met de vergeten zomerrit. Jawel, een rubriek van uh, collega Anders Zandberg uh, op uh, Facebook...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 be a little bit out of control it's cool to dance but what about a groove that soothes and moves romance give me a soft subtle mix and if it ain't broke then don't try to fix it and think of the summers of the past adjust the face and let the alpine blast pop in my cd and let me run around and put your car on cruise and lay back cause this it's summertime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 Wel zitten er extra sprinters in tussen Haarlem en Haarlem-Spaarnwoude. Uh, ondertussen worden door reizigers op Twitter flink geklaagd... over de uitval van de gebrekkige alternatieven... en de gebrekkige informatievoorziening. Wees uh, gewaarschuwd uh, uh, toerist uh, geldt voor twee, hè? Tot zover de verkeersinformatie. Niet door de ANWB, maar uh, door Albert Joffers. <lacht> door met lekkere muziek. Hier is Kenny Rogers. Baby, when I met you, there was peace, I set out to get you with a fine tooth comb I was soft inside There was something Kenny Rogers and Islands in the Stream. En hier is Digging van Kovac. Look here, there's something to know. I'm not like others.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 Dat was Kovacs en Digging. Nou, ik las het van de week op Facebook. Een hele hoop kwallen in Salvoort. Maar je zegt dat, dat, dat het probleem inmiddels voorbij is. Ja, de, de, de landelijke pers werd geschreven: kwallen weg. Dus iedereen kan weer vrij zwemmen. Dus gelukkig, gelukkig, er wel her en der een zijn. Maar er stond op onze app stond wel een hele mooie foto van zo'n kwal. Ja, dat, mooi, zijn, dat zijn nogal jukels, man. Zo. Oeh, daar moet je niet tegenaan zwemmen. Hè. Je moet ze zeker niet boos maken. Dus ze zijn nog giftig ook, dus ja, uh, pas dan, op. Dan gaat het jeuken. Uh, even voor de autoliefhebbers. Uh, hoewel de, de vrije trainingen voor Max Verstappen er veelbelovend uitzagen. Uh, eerste vrije training, tweede plek, twe uh, tweede qualifying ook. Of de tweede vrije training ook vooraan. En de derde vrije training zelfs op een uh, vijfde plek. Uh, hij is met, op de hakken over de sloot door de eerste qualifying heen. Als veertiende uh, rijder. En zojuist is de tweede qualifying uh, van start gegaan.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 Dus uh, ja, we krijgen een zeewindje, toch? Lex? Zeewientje? Ja, zeewindje, dacht ik ook. Zodra hoor het weerbericht, bericht, meneer Raios del Sol. naar mij, mammy, nigga. Het is tijd ik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 samen met Henry Mendes en Raios Del Sol. Het is twee minuten al vanaf vliegwoorden. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. En daarvoor is wederom aangeschoven Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de studio. Goedemiddag Rob. Ja, we maken ons een klein beetje zorgen Lex in de studio. Wat ja. gaat er gebeuren met het weer? Uh, dat gaat gewoon door hoor. Gaat gewoon door, ik ja, uiteraard. We houden het weer hoor. Ja. Maar ik heb wel een nieuwsje...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 En dat, uh, dan moeten we afwachten of daar wel of geen onweer in zit. Maar ik verwacht van niet met die Zuidwestenwind. Dus daar moeten we het mee doen vandaag. En ik ga vanavond naar het strand. En ik ga barbecueën. Ja, ik ook zoiets. Ja. Dus dan houden we, nou, we, we, maar, we maar dat we droog we houden. We moeten rond. het gewoon droog halen, Alex. <laughs> klein parapluetje we... we... we... <laughs> mee. Met de barbecue <laughs> klein <parafusje> <laughs> mee. <laughs> klein parapluetje mee. Ja, heel goed, heel goed. Ja.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 Nou, wij gaan uh, lekker genieten vanavond van de barbecue, toch, Lex? Ik ga lekker ja, hapjes doen, wel... lekker, lekker hapjes Dankjewel, en tot volgende week. Uh, tot volgende week. En hier is Omi met de cheerleader.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 Uh, Verstappen, nee, Verstappen is niet door Q2 gekomen. Nee. Hij finisje daar als dertiende. Wat de oorzaak daarvan is, daarover later meer. Uh, Tom, uh, daar was je weer. Dat was ik weer. Dat is een zomerse outfit. Ja, dat <hij hij> kan nog net. Uh, er, er is weer nieuws vanaf de, de grote evenementen uh, uh, gebeuren. Al is even terug naar, uh, naar de, vorige, vorige, de laatste editie van Jazz aan Zee.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 En uh, de parkeerverbod in de Halterstraat en dat soort dingen. Dat vraag je aan. En daar wordt over begaderd en dan kreeg een ja. En dat heb ik vandaag binnen, ja. Gefeliciteerd. Ja, voor, wel. <laughs> voor welk evenement was dit? Dit was voor uh, 11 juli. Dan beginnen wij met uh, Dancing in the Street. Met alle bekende DJ's uit Zandvoort. En daar is daar nog één grapje bij. Dat is bij uh, de Yanks. Die hebben de drummer van Doe Maar, Scheep.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 Ja, Facebook. S en daar staat, daar staat sowieso op. Ja. Nee, en dan heb je nog van Zandvoort uh, uit de Big Five van Erik Koning. Zandvoort uh, on the beach. Uh, even kijken. Ja, ik zou, ja, maar goed. Sandvoort, Sandvoort on the beach. beach ja. Je zet in intake bij Google, kom je er ook. Kom je er ook. Goed. En dan zie je het hele programma. Maar even terug. Jij hebt een evenement. In dit geval. Dus, wat, uh, de Dancing on kom... the street. Dat wordt georganiseerd ja. door de, de cafés zelf. Door de cafés die dan in dit geval meedoen.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 Met dit weer gebeurt dat natuurlijk op het terras. Ja, ik dan ga, hebben we ik nog, ga, nog de, meer ruimte. Gisteravond zelfs al mensen dat in de agenda hebben gezet. Die ja. je sprak. Zo van, die zijn gek van, die, van dat soort muziek. Van dat soort muziek. En, uh, die zullen op, uh, om... en op YouTube is dat heel makkelijk te vinden. Dat is <laughs> Son Bon Bon. Son S-O-N. En dan Bon Bon gewoon. En dan hoort u heerlijke muziek. Echt waar.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 te doen. Hè? En dan is er uh, Mr. Boogie Woogie. Dat, Eric, is, ook bekende, dat is een bekende. Erik Jan uh, Overbeek. Die, hebben we, een keer gehad in jazz die hebben we al een keer gehad. Jazz aan ja. zee. En... Oeh. Goed, Goed luister. Je moet even helpen, Albert. Uh, ja, we, dus Hans uh, Kwakkernaat, Joost Zoeterman. Vier uh, a tribute to Oscar Peterson. Ja. Dat, prachtig, echt. Jazz. Featuring Sue Moreno. En dan kwart over negen. Mr. Boogie Woogie...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 Ja, dat en is... Uh, door de jaren heen, het is een poosje weg is geweest. Het, een beetje, het Is dat een weer... beetje afgezwakt. Maar dankzij jouw uh, maar niet was... aflatende enthousiasme... Nee, ik ben ook nog bezig, want ik zou het ook heel fijn vinden... als de dag daarvoor Jazz Behind the Bar weer terug zou komen. Ja, dat, dat hoort. Want dat is in ieder cafeetje is dat toch wel heel leuk en heel gezellig. En, en het op... is in mijn optiek betaalbaar. En dan, last but not least, niet, uh, zou natuurlijk ook zo mooi... Jazz at the Church was ook altijd een geweldig, op de zondag... Ja.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 spoedig weer zien. Bedankt voor deze weg. Hier is sommige Krijg je krijgt echt uh, zin in de zomer, hè? Joor de bonbon. 26 juli dus uh, in uh, Thalassa gaan ze optreden. Jawel, het uh, einde van uur 1 van uh, Zandvoort op Zaterdag zit er alweer op. En zo dadelijk zijn we nog twee uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie. En de Tourflits natuurlijk. Hè? Ja, daar hebben we vanmiddag uh, Henry record voor. Dat allemaal in uur 2 van Zandvoort op zaterdag.